Ja, daar heb ik wel zin in, maar ik moet eerst even mijn werk afmaken. Dus nogmaals? Nee, nee, nee, gaan jullie maar vast, dan haal ik jullie wel in, hè? Dat kan ik gaan naar de dertien beukenpan? Dat is best. Kom mee, Jeroen. Hier komt Paatje op. Zeg, ze onderweg een spelletje doen, Jeroen. Dat is best. Weet je iets? Wat mm, zeg je van mijn vriend? Nee, nee, ik weet niet. Wat nou, is helemaal goed. Ja. We gaan net zo gek praten als die Franse meneer die gisteren bij Papi op bezoek was. Weet je wel? Ja, daar kan je geen woord van begrijpen. Maar wij kunnen toch geen Frans praten? Tuurlijk wel. Je zegt maar iets gek. Champie rinty, ranty, ranty, ranty. Ja, Oh, oh. We nog langzaam lopen. En van alle gaan we niet meer gewoon praten zoals alleen maar van die grappige boertjes zegt. Gaan we eens kijken wat die vrouw van ons denkt. Isha, kijk een potje, het was een kutrotsie. Komt die hoog? Is die Boy, Mooi, Rasa, in de wagen? Mooi, past uw potsieplaster. Zo, kleine peuters. <laughs> Waarom praten jullie zo raar? Stoel, nee. kan ik Hé. Dus kunnen niet gewoon praten.